Show nothing to me. So what good? Wood. Een van de allermooiste liefdesliederen ooit The Beach Boys, God Only Knows. Ja, en dat is natuurlijk ook zo, hè? Ja. Als je het voor jezelf houdt, dan zijn alleen de hogere machten die het uh, snappen, snap je? Ja. Hey, welkom in het tweede gedeelte van de show. Het tweede gedeelte van de nieuwjaarsmorgen van GoVem. We hebben heerlijke muziek in de aanbieding. En ook nummers die wel een beetje, die een beetje betrekking hebben, zo is het, op deze dag van vandaag. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, want wij verkondigen vrede vandaag. Vrede met onder andere Pieter en Peace. Yeah, happy. Mijn favoriete nummers hier bij GoFM um, Limaal en Never Ending Story kun je eindeloos herhalen. Dit nummer zonder dat het echt uh, verveelt binnen een minuut of vier, hoor. Vind ik, vind ik, maar misschien vind je dat heel anders. Never Ending Story, dus uit 1984 en Pieter Hallett en Peace. Zo is het. Straks wederom een Jeroen van Gent reportage. Dus als jij geïnteresseerd bent in straatinterviews en wat de mening is van de mensen... blijf dan vooral luisteren, want het komt er zo meteen aan over een dik kwartiertje. ...bedigeert voor de Greg Kinn Band hier in Nederland. Jeopardy. Een uh, spel in Amerika. Waar de antwoorden worden gegeven... ...en jezelf de vragen bij moet stellen. <laughs> ja, Dat schijnt dan uh, leuk te zijn of zoiets. Als ik de show goed heb begrepen... ...want die Amerikaanse spelshows ...begrijp ik niet altijd even goed. Jeopardy dus en Celine Dion. Ja, wat dacht je wat? My heart will go on. We gaan helemaal ten onder met dat prachtige lied. Straks in de reportage van Jeroen van Gent zei ik al, hè, gaat het hebben over... Um, Welke poster heeft u vroeger boven uw bed gehangen? Ja. Van welke popgroep of van welke artiest had u vroeger een affiche of zo? Hè? Of een ander idool zou kunnen, een filmster. Heel veel mensen hadden een affiche van deze lieden. Juist. Abba, hier zijn ze weer eens. Hier bij GoFam op deze nieuwjaarsmorgen. Gelukkig nieuwjaar, een gezegend nieuwjaar, een zalig nieuwjaar vandaag. Het is maar net wat je wil. Huh? Allemaal van ons hier in de studio van Go. Legendarisch. Prachtig. De Beatles. En get back. Hier in de show bij GoVem op deze eerste dag van het nieuwe jaar. En dan bij Foule ervoor. Volez vous, hè, toch? Ja, dat is Frans, vu. Maar Op zijn Engels is het natuurlijk heel anders voileu als zoiets. Ja, je hoort dat wel eens, hè? Bij die Engelsen. Luister wel eens naar een Engelse radiostation als ik ver weg ben van Zuid-Vlaanderen en dan hoor je dat wel eens. zo. Het is niet anders. Hey, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent, want het is alweer zo'n beetje half, twaalf, scheelt een minuutje, uh, tijd voor zijn verhaal. Of jouw verhaal eigenlijk, want uh, Jeroen ging de straat op met zijn microfoon... en vroeg aan u, uh, van wie had u een poster hangen of een foto op uw kamer? En ik kan me nog herinneren dat ik foto's had van uh, ja, een bekende zangeressen. Ik zal maar zeggen Journey Kaagman. Daar was ik ontzettend helemaal kapot van. Maar die zat ook in mijn Rijjam-agenda. Maar ja, goed, ik ben dan ook van een zekere leeftijd. Hoe dat tegenwoordig gaat, misschien wel op je smartphone... als uh, bureaublad of zoiets, hè, als... Uh, ja, hoe heet zoiets bij een smartphone, hè? Ja, heb je dat weer? Nou ja, Jeroen van Gent is brutaal. Gaat de straat op en vroeg het u gewoon... Van wie heeft u een foto of post op uw kamer hangen? Oh god, John Travolta, hoef ik niet over na te denken. Nou, dat gaat snel. <laughs> Serieus. Ja, John Travolta. Dat was toen in mijn tijd, hè? Ja. ja Tenminste, ja. welke tijd? Ja, Greece, denk, Greece, denk ja. ik, neem ik ja. aan. Ja. Ja. Greece. Jeetje. 1978 of zo. Beetje zoiets, Denk ja. ik, ongeveer. Ja, nou. Volgens mij eerder. Dat was de eerste film en ja, dan kwam er nog een tweede. De eerste, ja. Zoiets. Ja, ja, ja. Dat is echt zo'n ja, jeugd. Uh, nou ja, ik, ik ben vijftig. Dat was ja. Iron Maiden. Dus, uh, wie? Iron Maiden. Oh ja. ja, tuurlijk. De stoere posters met, uh, met de tekening van Eddie. Ja, ja, ja. Dat had ik. Van wie had u vroeger nou een poster boven het bed hangen? Dat is echt een man bij het ontvraag. Nee, dat is wel heel lang geleden hoor. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ik was eigenlijk helemaal niet zo van de posters. Nee? Nee, ik deelde de slaapkamer met mijn zus, dus wij hadden volgens mij helemaal geen posters hangen. Want oh, dan is als volgende geheid ruzie, dat kan bijna niet anders. Nee, zus, nee. Zussen denken vaak niet hetzelfde over dingen. Nee, ik had geen posters wat de een of andere artiest boven bij werd hangen. Nee. Niet. U weet het nog heel snel. Ja, dit weet ik wel snel, ja. Ja, dat komt. Ik ben eigenlijk weer helemaal herinnerd aan. Uh, aan die periode, doordat ik net 50 geworden ben, dus... Uh, nou, teruggedacht. Mijn, mijn vrouw heeft daar, uh, heeft daar heel wat leuks uh, mee gedaan, zeg maar. Dus, oh, met ja. Iron Maiden ook? Misschien. Ja, ook dat. Ja, ik, het zit me nu niet zoveel meer hoor, maar toen wel. <laughs> ik vond alle soorten muziek leuk, maar ik was, ik was ook niet van een concert of zo. Hè? Dat deed ik ook niet. Uh... Dus geen idolen voor posters? Nee, nee eigenlijk niet. Nee, per se. nee dat had ik niet zo. Nee. nee? Nu, nu je kunt u zich niet meer voorstellen dat het leuk was of uh, idolen waren... Mm. Ja, ik kan me dat nog wel voorstellen. Ja. Maar goed, ik zit wel in een hele andere levensfase. Dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee mee op dit moment. Van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? Een poster? poster? Ja. Nou, eigenlijk heel weinig. Maar ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een poster had van Queen. Queen, ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik me... Ik heb niet echt een idool gehad. Nou ja, maar Queen... Ja, Goeie Goede rockmuziek. vond ik toen de tijd dan wel aardige muziek. De posters zie je ook bijna niet meer, geloof ik, hè? Ik bedoel, tegenwoordig zou je best moeten doen om een om weer eentje te, boven water te krijgen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Voor, van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? Ja, uh... Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat weet ik wel. Martin Haar. ...van uh, FC Haarlem. Voetballer. Dat was namelijk een uh, achterneef van mij... ...en die was voetballer van het jaar geworden. Uh, en, en toen die voetballer van het jaar werd... ...heeft hij die poster opgehangen ja. misschien? Op dat ja, moment. ja, met een handtekening erbij. Nou, dat is, dat is een goeie. Dat is echt heel dichtbij, zeg maar dus. Ja, daarom, daarom kon het natuurlijk over een poster komen... ...met een handtekening. Geen filmsterren, on, on, on, on, on, ooit dat, onbenaderbare filmsterren of wat ook, maar echt nee, iemand in de buurt. die je tegenkwam bij familiefeesten. Ja. En dan die poster boven het bed, dat betekent toch wel dat u waarschijnlijk tegen hem opkeek, enigszins? Ja, natuurlijk, maar als jongetje en uh, voetbal, dat is natuurlijk alles. Alleen als je er wat ouder wordt, dan kom je er wel snel achter dat er jongens zijn met wat meer talent. U heeft het geprobeerd ook als voetballer, met voetbal een beetje, of niet? Ja, nou, kijk op een gegeven moment in de jeugd. En dan zie je al dat bepaalde jongens zo verschrikkelijk veel beter zijn. Dus uh, dan houdt uh, het al snel op. Tja, ik weet nog wel waar ik een poster van had hangen. Sowieso uh, in 1980. Uh, een poster van John Lennon. Die uh, was toen eigenlijk net vermoord. En zo'n beetje de allerlaatste professionele foto... Uh, van hem, zittend in het raam kan zijn van uh, de Dakota Apartments waar hij woonde in New York Manhattan uh, gemaakt door Annie Leibovitz, een heel bekende opfotograaf, ja die had ik ophangen en die heb ik met plakband menigmaal nog hersteld beter te herstellen en ja John, en een leuke foto mooie foto en een paar uur later was hij eigenlijk dood, dus ja een beetje Frank. Goedemiddag Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb een soort man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen politiek of wat dan ook. Nou, ik heb een vraag. Dat is echt zo'n man bij het hond. Vraag, lid op. Van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? George Michael. George Michael? Ja. Die had ik nog niet. Ja. ja gelijk maar vragen waarom. Ja. ja, waarom? Ja, dat vond ik toen leuk, hè? Wham. Oh ja, Wem natuurlijk. Ja? ja. Wham. En toen die solo ging, ging de poster toen rap naar beneden of bleef hij hangen? Toen was ik al te oud denk ik om posters boven mijn bed te hebben. U was het al te laat? Ja. ja. Maar George Michael echt in combinatie met uh, wat je, Andrew, Andrew Rich? Andrew of zo? Ja. ja. ja. Als, echt als wham. Ja. Verder nog? Nee. Ja, paarden en zo en dat soort dingen. Maar geen, uh, geen artiesten. George Michael en paarden. Ja. En, en tegenwoordig, zou, zou u nu nog een, een poster bij dit te verzinnen? Van, van iemand, ja... Nee, ik hang geen poosje nee, nee, meer boven. Niet met het idolaten misschien misschien wel voor de, dat de muziek? Ook, ook sowieso niet meer, nee, nee, nee. De muziek ook niet meer? Nee, nee, nee ja, muziek wel, maar uh, ja, idolen heb ik gewoon niet meer. Nee. En Cliff Richard, weet je? Ja, Cliff Richard. Uit die, ik weet nog dat ik voor mijn verjaardag een keer een, een, een singeltje kreeg van uh, Johnny Holiday. Oh, die zong dat toen op een paard. En mijn broers zeiden: Nou, moet je nou met zo'n single? Je gelooft toch niet dat hij dat op de paard ziet? Nee, dat, dat bleef je altijd bij, hè? Ja. Nee, maar goed, dat zijn echt van die posterboys, ja. toch? Cliff Richard ja. en John Travolta, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja. ja en heeft u nog uh, uh, gelijk even voor de vraag kleinkinderen of, of kinderen die nu posters hebben hangen nee dat niet meer kleinkinderen niet die hebben niet echt posters uh. je ziet ook bijna geen posters nee. meer hè. daarom die ook, hebben ook niet de vraag posters boven hun bed nee, nee. dat klopt ja het zijn wel Iron... mensen die ik erg respecteer en uh, die ja. ik ook zeer in. maar uh, ja om te zeggen ik heb een idool nee maar de muziek van Iron Maiden nu nog ja, nee, ik, nee het, het, ja, het, het, het is, ik vind het nog steeds oké, okay, maar ik luister er niet meer naar. Ik zit in een hele andere, in een andere hoek tegenwoordig. Uh, van wie had u nou vroeger een poster boven het bed hangen? Zegt zo'n man bij het Hondvraagstuk. Ja? De Backstreet Boys. Backstreet Boys. Ja. De Backstreet Boys? Ja. En nu moeten we heel erg om lachen, want die, ja. die zijn best wel geaardig toch? Die hangen ja, wel goede ja, muziek. Ik wel. Jawel. Ja, ja maar dat was tijd echt. Gelegen, ja. Meisjes. Idolen. Ja, en Jean-Claude van Damme was ik ook fan van. Ja, die ken ik ook wel. Maar die was niet zo leuk voor vrouwen, dus daar was ik later een beetje van genezen. Die was niet leuk voor vrouwen? Nee, nee die mis dat zijn vriendinnen. Dus, uh... Oh, ja. dat weet ik dan weer niet. Ja. Oh. Nee, dus die is een beetje in zijn uh, waardige gedaald, zeg maar. Ja, die zat altijd in een van die gooi-in-smijtfilms, vechtfilms. Ja. Dus dan deed hij dat ook met zijn eigen vrouw. Blijkbaar, oh, ja. oei. Ei, oei. Die oei. die op waarschijnlijk. Oh. Maar de Backstreet Boys, leuke muziek? Nou, dat vond ik toen. Dat vind ik, nu ben ik nee, niet meer. een beetje van genezen. Maar toen ja, dat, ik was ik helemaal uh, verliefd op een van de, ja, van de bandleden, zeg maar. Ja. ja. Welke tijd denken we dan? Uh, 90? Ja, ja, 91? 90. Ja. Zoiets. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go we gotta have peace. To keep the world alive. And You're a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 Dus hou je adem nu maar in en stik niet in het donker, donker. donker. Een memorabel nummer van Dance' hier bij GOFM In het donker. Gelukkig wordt het wat lichter. Want de dagen zijn alweer een week of twee aan het lengen. En dat is wel prettig hoor, want ik word altijd een beetje somber van al die donkere. Ja, zeker als het bewolkt is en zo, dan wordt een dag wel heel kort. Het uh, gaat allemaal langzaam aan de goede kant op. En we horen hier trouwens, hier in de show, Curtis Mayfield met We've Gotta Have Peace. Nou, laten we dat nou eens nodig hebben dit jaar. Ja, ondanks al het gedonder overal weer op de wereld enzovoort. Het is altijd een uh, diepe zucht. Het is een wens. Maar komt hij uit? We weten het niet. We hopen het wel. En misschien helpt een uh, nummer van de Eagles erbij. Peaceful, easy feeling. Ontspan dus. Een mooi uit, 1972. Welkom bij GoFam deze eerste dag van het jaar. Ik like the way your sparkling earrings lay against your skin so bright.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 I'm wow. Eternity en ze zingen Eternally. Ik snap daar niks van. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. <laughs> Op deze eerste dag van het jaar. Misschien komt het door de kater van gisteravond. En de oliebollen en de appelflappen. Aan het einde van de show zo'n beetje. Nog twee nummers voor je. Dus, uh, nou, ik ben er nog niet helemaal klaar mee met deze show. En uh, zeker niet met Gove. Want ik ga gezellig ook komend jaar weer jouw oren verwennen. Dus. Onder andere met muziek van Boudewijn de Groot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 Daar trekt over de heuvels en door het grote bos De stoet voor de bergen in van het circus Jeroenbos En we praten en we zingen en we lachen Geweldig, aan het einde van deze ja, eerste zondagmorgen van GoFam op uh, Nieuwjaarsdag. De eerste van het jaar, dat is ook eigenlijk de eerste show ook van uh, GoFam vandaag. Wat een mazzel heb ik eigenlijk. Goh, wat een mazzelpik ben ik. Uh, hey, we gaan wel afscheid van je nemen. Want het is mooi geweest voor vandaag. Blijf vooral luisteren naar Go. Want we hebben echt hartstikke leuke dingen in de aanbieding. En ik wijs je ook nog even op onze website. Hè, want het is ook vet in orde. Go-RTV.nl Daar vind je al het nieuws van uh, ja, de regio bij elkaar. En ook de agenda van de komende tijd. En daar staat behoorlijk wat op. Ga er maar eens naartoe. Go-RTV.nl Ik wens je nog een hele genoeglijke ja, nieuwjaarsdag. Doe voorzichtig. Als je naar familie gaat onderweg. En ik ontmoet je weer. Als het een beetje mee zit. Bij Leven en Welzijn. Volgende week zondag weer. Tussen 10 en 12 hier bij Govem Mooie dag. En tenslotte. Sneef de Tiers en Driver Seat.